ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Door het slechte weer staat er inmiddels ruim 100 kilometer file in de regio. Files met forse vertraging staan er op de A4 richting Den Haag. Tussen nieuw en Zoete Wouden, 11 kilometer, kost je zo'n 20 minuten extra. Een kwartier op en heeft het verkeer op de A7, Hoorn, richting Zaandam voor Purmerend. Dat staat 12 kilometer. 10 minuten oponthoud op de A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen assen -Delft en Zaanstad-Zuid. Veel vertraging heeft het verkeer op de A9 en Alkmaar richting Amstelveen na een aanrijding. Bij het knooppunt Raasdorp is daar de linker rijstrook dicht. De opruimwerkzaamheden duren nog. De file is 12 kilometer en de vertraging zo'n drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Live. Dit is ZFM. ZFM, dames en heren, goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, G. Hoe is het, jongen? Goed, uh, G, het is, uh, felicitaties zijn op zijn plaats, hè. Uh, ik, uh, ik mag het hopen, ja. Ja, ja, ja. want G, lieve mensen, die is uh, opa geworden van een uh, wel wonderschone kleinzoon, Alvar genaamd. Alvar is, uh, is de naam, ja, inderdaad. Ja, en uh, dat is ja. dat, uh, niet niets, G. Dat Daarom is niet daar duidelijk niets... over zijn? Nee, dat mogen duidelijk zijn. En het is ook wel een wonder, hoor. Ja, he? Het is een wonder. Ik ja. ben er maandag nog even geweest. ga morgen nog even langs. Uh, morgen is mijn dochter nog jarig. En we hebben ja, ook nog feestralala. Ja. Och, jongen, jongen, wat een ja. feestralala. <laughs> het is echt niet te geloven. En, en dat allemaal uh, ja, op een uh, gemiddelde uh, maartdag. Nou, he? vindt het een, een extra dimensie geven aan het toch op handen zijnde voorjaar. Ik ben het geheel met je eens. Laten we muziek, G. Zang Frank, Rans. ik heb een heel fijn plaatje voor jou in de aanbieding. Kijk. En wat denk je hiervan? Ja, spanning, spanning, ja, spanning. De Beatles. Ja, de Beatles, Frank. I feel fine hierbij zetten we hem. Goedemorgen, dames en heren, welkom. Het is vijf over acht en uh, nou, nogmaals, hier zijn de Beatles. Sit. Mijn favoriete bands, de Beatles, uit uh, de 60 jaren was deze. Aad fijn. goedemorgen dames en heren. Goedemorgen, het is, uh, het is uh, 10 uh, uh, maart uh, 2020 en uh, nou, er is nogal wat aan de hand in de wereld. We gaan dat uh, straks allemaal uh, bespreken met uh, mijn goede vriend Frank Paardenkoper. Zit op dit moment even een kopje koffie hier uh, te, te, te maken. Ook niet onbelangrijk natuurlijk, hè Frank? Frank? Hoor je hem? Ja, ik moet even een plaatje. Uh... Ja, ik begrijp het, joh, maar ik moet even een plaatje meezetten. Mee, uh, mee en meteen de leukste platen, natuurlijk, ook hier uh, bij ZFM. Wanneer he? geef jij je bloot? Hier is Boudewijn de Guld. Ben je bang voor anderen of voor jezelf misschien?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 Achter de lach op jouw gezind En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier Opgelicht Al dring ik bij je aan, zit ik op je huid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 ZANG Zelf, dames en heren, Boudewijn de Groot. U kent hem, hij komt uit Heemstede. Of hij kwam uit Heemstede, ik weet niet of u er nog woont. Haarlem, toch? Haarlem, ja. ja, en Heemstede. En Heemstede. Hij heeft hij ook gewoond. Akkoord. Ja, dat zijn dan de dingen die... Uh... En de drummer gaat nog even door. Hé hey Frank, er is een, uh, een roep om uh, parkeerregime in de woonwerken hier in Zandvoort. Ja, dat heb ik uh, gelezen. Want het gaat allemaal niet goed, hè, met het, uh, met het, uh, met het parkeren. Nee, met name in uh, Persheim Valley... Hoe heet het? Park Duinwijk, toch geloof ik? Daar bij de Van Spijkstraat beneden. Ja, Park Duinwijk. Ja. Ja. Daar met name, heb ik begrepen, ondersvinden de mensen overlast. van. Nou, uh, ik weet niet of je er wel eens doorheen bent gereden. Als je een tegenligger krijgt, dan mag je, ja, dat, moet je die, je auto optillen. Ja, die wijk is <laughs> natuurlijk helemaal verkeerd. Net het, zijn, zoals, oh, oh, het schijnt te, de wijk te zijn met de, met de smalste straten in Nederland. Zoiets. Krankzinnig, ja. Ja, er is natuurlijk iemand geweest die dacht ja. van, nou weet je wat we doen... We gaan een wijk maken. En dan doen we het lekker dicht op elkaar. Kunnen er bijna geen auto's. Ja. Kunnen ze ook niet hard rijden. Ja, met al die valkuilen er ook in, jongen. Het is toch ja. niet geloof. En iedereen rijdt zijn stuk daar. Ja. Op die ballen. Ongelooflijk. Ja. Kost er geld, jongen. Ja. ja. Maar ja, ook dat is uh, de overheid. En de planologie is uh, de ergste kant van sommige gemeenten. Nee. Maar ja, zeker die, die periode dat dit gebouwd werd. Het is in de tachtig jaren gebouwd, denk ik. Ja. Ja, ja geloof ik ook. Ja. Want ze hebben een hele leuke huizen hoor. Ja, ja ik uh, ik ken ze verder niet. Maar, maar goed, euh, parkeerregime, ja, dat, dat, dat breidt als een olievlek, breidt dat zich uit. Want ik vermoed dat bij ons in de wijk op enig moment daar ook wel uh, ja parkeerregime Ja, ja natuurlijk. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk komt het overal. Bij, ja. bij, ik heb een uh, parkeerplek uh, gekocht in een garage onder uh, mijn uh, appartement ja. de hoge weg. Dat is uh, bij de WOZ verdubbeld. Ongelooflijk. Verdubbeld. Holy shit. Niet normaal, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, en allemaal op jaar. basis van wat mensen dan vangen voor een huis. Ja, wat je, wat je betaalt voor een gekoppeld. parkeerplek ja. ja. Ongelooflijk. Ja, niet te geloven. Maar ja, ja. aan de andere kant, het is, uh, ja, dat, zo werkt dat in een economie. En, en uh, uh, als die huizen weer minder waard Maar dat, dat geloof ik ook niet. Want nee, dat, nee. Want uiteindelijk, uiteindelijk uh, wordt dat probleem de ti komende tientallen jaren niet opgelost. Nee. En zeker niet met die uh, stikstofidiotrie van de overheid. Ja, dus wel dat. Uh, ja. Het schiet zichzelf in de voet voortdurend. Frank, het schiet zichzelf in de voet. Hoort Hoor u dat, ja, ja, neer, daar is is heren? Wat een mooie de... uitspraak ja. van Frank. Prachtig, hè? Prachtig. Gey, wat, uh, wat is het volgende muziekje wat wij hier te horen Nou, gaan? dat kan ik je vertellen, Frank. Dat is een, een, een, een, weer een oude. We draaien voornamelijk uh, ja, oude. Ja, dat hè? is wel een mooie muziek. Uh, gister, gistermorgen is Walter uh, uh, uh, Sans geweest en die draait uh, veel nieuw. Okay. En, uh, maar ik vind dat oude uh, uh, werk toch wel altijd wel lekker. Ja, wij zijn natuurlijk zelf ook wat, wat ouder al. Nou, nou, nou, nou zeg je maar. moet een niet, boel niet overdrijven nee, hoor. Nee, zeker niet, maar wel uh, <laughs> in de bloei van de ondergang zeg je altijd hoor. Een beetje live muziek hier. Hoewel. Hier zijn Daryl Hall en John Oates. Let's hug. Het is een beetje te pittig eigenlijk voor deze tijd, vind ik. Een beetje in vergist. Maar ja, dat kan gebeuren. Hé, Frank? Dat kan... Uh... Altijd, G. Het is natuurlijk ja, een live uitzending. Het is een live uitzending, dus, uh, daar, doe je, daar doe je niks aan. As we speak. As we speak, Frank. Dus, uh, maar goed, G. Het, uh, Italië is inmiddels, uh, wordt inmiddels goed deels uh, afgegrendeld. Ja, dat is niet te geloven. het coronavirus, want het drukt uh, steeds verder op. Die ja, ja, ja, ja. En een, uh, ja. Zandvoort heeft nog geen enkele. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Corona, -geval. Corona. geval Nee, nou, dat is nee. goed. Dat komt natuurlijk door onze gezonde zeelucht. Tuurlijk, dat waait weg. En uh, dat wil <laughs> misschien. Als ja. je, nie, je niest, en dan waait je weg. Waait je waai weg. Ja. Wie waait weg? Ja, en misschien moet je inderdaad de mensen niet de hand meer schudden als dat allemaal helpt. We weten het niet. Nou, dat doe ik sowieso nooit. Nee, ik, uit, ik uit <laughs> ook <het. laughs> Ja, nee hoor, dat doen wij wel. Dat doen wij steeds. Dat doen we krijg. wel. Ja. Hé hey Frank, we hebben een nieuw museum erbij. Ja. En hey, hoe vind je het? Ik heb het nog niet van binnen gezien. Van buiten. Maar ja, je weet, ik heb niets, maar dan ook helemaal niets met moderne architectuur. Nee. Dus. Uh, ik Dit ook niet. Nee. nee. Maar okay, goed, nou, dat is, goed, het is uh, onontkoombaar in deze <laughs> is moderne duidelijk. tijd. <laughs> maar het is wel een fris gebouw natuurlijk. Ja. Ja. ja, het is een fris gebouw en het is leuk dat iemand persoonlijk daarvoor uh, zeg maar geld heeft betaald. Het is natuurlijk een hele rijke man geweest en die heeft dat allemaal geregeld zo. Aha. Oh. Uh, dat is uh, even kijken hoe heet het ook weer. Nee, staat er even niet bij. Oh ja, uh, Hans Davids. Hans Davids. Het is Hans Davids. Uh, HD MZ, um, Hans Davids Museum Oké. Okay. Zo heet het officieel. Maar is het, uh, heeft dat te maken ook met de uh, Davids Carré, waar ze het over hebben? Nee, is... Dat is, is weer anders, uh, maar het is gewoon toevalligheid. Dat is toevalligheid, ja. Oké. Okay. Want dat is, zo heet die Davids... Uh, hoe heet die nou? David Carré? Ik heb geen idee. <laughs> is dat een broer van John Carré, of niet? <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Dat is... Uh, ik, ik weet het eigenlijk ook niet. Nee, nou, die, die dus zoeken we even op. Misschien leuk voor een luisteraar om ja. eens uh, in te bellen. Als ze al wakker zijn, G. Als ze al wakker zijn, Frank. <laughs> je weet het niet. Tien voor half negen hier bij uh, ZFM. Nou, laat me nog maar een plaatje erbij, Frank. Want uh, de, de, de muziek die zegt alles hier. Ietsje rustiger. Ietsje rustiger, Ietsje mooier ook. Wel live, hoor. Wel live. Oh, gelukkig. Ja, nee, niet dat je denkt dat ik... Uh, dus wij zijn trouwens ook live. Dat dan weer wel. He? Gelukkig wel, hey. Hier bij ZFM. Goedemorgen's antwoord. Hier is de New York Minute. Van de Eagles. Live. Nou, mm. nou. Nou, nou. No. It doesn't matter sirens well somebody going to emergency somebody's going to jail Zit Jij bent er vaak geweest, in New York? Ja, ik, uh, ik, heb sinds, ik zat er ook met 9-11. Ja, hè? En uh, sindsdien is het voor mij nooit meer hetzelfde geweest. Want als ik nu in, na die datum in New York kwam... dan zag ik eigenlijk alleen maar de kwetsbaarheid van zoveel mensen op elkaar gepakt. Die gebouwen die op een gegeven moment na een paar dagen... dat heb ik altijd al gehad, die op je afkomen. Maar dat was wel een ding, hè, toen jij er zat. Ja, dat was zeker een ding, ja. want uh, ik heb die avond tevoren, die maandagavond, heb ik nog met, uh, met mijn collega met uh, klanten gedineerd. En dat was onderaan de, bij een van onze klanten onderaan uh, de Twin Towers in een, uh, bij een bedrijf. En de beruchte dinsdag zat ik in de auto en mijn collega zei nog, uh, kijk eens achterom, het blijft toch een gaaf gezicht, die uh, Twin Towers tegen die blauwe lucht... Dat zei, ja, waanzinnig. Dus we waren op weg naar het KLM-kantoor. En daar stond ik op een gegeven moment aan de overkant van het water van de Hudson. Stond ik daar uh, mezelf te listen voor de terugvlucht... want ik zou een dag eerder teruggaan dan mijn collega. En toen zag ik in mijn ooghoeken allemaal collega's... die televisiesets uit kasten rosten en aanzetten. En toen zag ik ook nog wel even een rookpluim. En, uh, nou ja, lang verhaal kort. De eerste lezing was een Cessna, later al een verkeersvliegtuig. Een verbinding werd verbroken en wij zaten daar vast... En door een collega die uh, nog uh, een vriend had als uh, directeur van het Holiday Inn Hotel... hebben wij nog daar twee kamers kunnen krijgen op de valreep. Terwijl de bedjes al werden uh, klaargezet in de, de hallway en in de vergaderzalen. Congresszalen voor de Chinezen en de Japanners die ook geen kam meer op konden en daar vast zaten. Daar hadden wij gelukkig nog iedereen eigen kamer. <laughs> te midden. Maar dat is heel bizar. En een vriend van mij is daar overleden. Die ik had zullen bezoeken. Dat is eigenlijk nog het meest bizarre ja. verhaal. Ik had daar dus in een van die towers kunnen zitten. Ja. Je hebt, je hebt die, die, die afspraak ver, verzet, hè? Nou, ik zei, ik bel je morgenochtend. Want ik kom of morgen of woensdag. En morgen was dinsdag? Morgen was dinsdag. En toen is het gebeurd? En toen is het gebeurd. En had jij dan ook rond die tijd daar wel in? Ja, dan had ik daar ja. in gezeten. Ja. Absoluut. Bizar. Ja. Ja, ik weet nog wel dat ik uh, hevig... Uh, uh, bellend uh, jou hebben proberen te bereiken. Ja, maar niemand kon ons uh, bereiken. Maar, en dat lukte dat, natuurlijk niet. En, lukte en, uh, en uiteindelijk om... hier om negen uur s'avonds, was het daar drie uur s middags geloof ik, ja. uh, had ik je aan de telefoon. En toen hoorde ik alleen maar... toen hield je je telefoon uit het raam ja. van de taxi. Alleen met sirenes. Alleen ja. maar sirenes. Bizar. Ja. Bizar. Nou ja, gelukkig uh, is dat daarna uh, uh, nooit meer zo heftig geweest. Nee. En... Uh, dit in het geval met de New York Minute, dames en heren. Vandaar. Ja, ja, ja. Nou, wat hebben we nog meer voor nieuws, Frank? Vertel eens wat. Nou ja, ik hoop natuurlijk met mij vele andere fans van het Formule 1 gebeuren... dat het allemaal gewoon zo'n doorgang zal kunnen vinden. Met publiek natuurlijk. Ja, nou, zoals het er nu uitziet... Volgens mij gaat het wel allemaal door. Is het allemaal, prima nog. Ja, gelukkig. En Bahrein wordt verreden zonder publiek. Ja, ja. Dat, is wel, dat is wel bizar. Ja, ja. ja. ja maar ja, die, die, die, de, de, de, de, ik denk dat de, de kosten om het helemaal af te blazen zijn natuurlijk vele malen groter. Want de kosten voor, voor, de, voor, de, voor de uitzendrechten die al die stations betalen, ja, ja. dat is gigantisch. Ja. gigantische bedragen komen erop binnen. En uh, vandaar dat, uh, ja, dat ze het toch maar door laten gaan. Ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, ik ook wel, ja. En uh, nog eventjes terugkomend op het uh, operationele deel van alles. Ik heb begrepen dat Max uh, wel content is met uh, de nieuwe baan, hè? Max is heel content. Ja. Huppakee. Huppakee. <laughs> met uh, de twee mooie kombochten. Ja, dat is wel heel bijzonder. En ja, We scheiden ons schaaf. ook weer in één keer na 35 jaar van alle andere ja, nou, ja, tracks. Dat met helemaal, helemaal super. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Ge. naar Geer Loogman bij ZFM. Ja, en samen met Frank Paardenkoper. <laughs> denk daar niet licht over, dames en heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we nog een mopje, een mopje laten horen? Ik zou het doen, Geer. Goed, goed, Frank. Ik, uh... Ik denk dat je deze ook nog wel kent. Elton John. Elton John, ladies and gentlemen. And don't let the sun go down on me. Ja. Pom, pom, pom, pom, pom. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before. of my life mm. Too late To save myself from falling I took a chance And changed you way your life is red my me one. orkestrale verknettering. Zeker. Van Elton John. Dat is alweer een tijdje geleden, Frank. Dat is zeker een tijd geleden. De eerste LP die hij ooit maakte, heette toch Your Song? Of nee, die is? heette Elton John. Die heette Elton John? Ja, en oh, daar oh. stond Your Song oh, op. Oh, oké. Okay. Ja. ja. geweldig. LP. Hebben die film gezien? Rocketman? Nee. nee. Helemaal te gek. In het begin denk je, nou, dat is helemaal niks. En op een gegeven moment, langzaam begint dat toch ja. wel een soort van duidelijkheid te geven in het leven van die man. Aha. Hij heeft natuurlijk geleefd als een idioot. Ja, zo'n echt, zo echt zo David Bowie. Ja, sterven na. Nee, David Bowie die is veel keuriger geweest ja? hoor. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, hij was echt uh, de, de drankdruk, een rock en roll. Een soort Freddie Mercury. Ja, dat en, en, uh, en uh, bijna dood geweest. En, en uh, net nog uh, gered. Ja. En, uh, ja, dan, uh, dat is de Stones eigenlijk, want als je die mannen ziet, dan is het toch eigenlijk ongelooflijk met die levensstijl. Ja, maar als je... B, B, B, B, B, Mick Jagger, dat is een uitermate uiter slimme man, die is, die is econoom. Ja, dus maar die, heeft, die, die heeft tussendoor nog een, een, een, curs, een, een, een, een studie economie gedaan zo. In, in Londen. Tijdens dus zijn Ja, tijdens zijn carrière. Hele verhaal, ja, ja, ja. ja, mooie gasten. Ja, goed, maar he. goed, ze hebben er wel uh, flink uh, plezier gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja, ze hebben... In het begin Ja, wat denk ja, jij? Ja. Zo. Mooier. Ja, mooier. Keith Richards ziet het hoofd van die man. Ja, goed. Is eigenlijk al <laughs> flink doodverklaard. Of tien keer. Ja, die, ja. maar het, wel, het ja. werkt wel. Ja, en ja. Charlie Watts vond ik altijd een mooie. Ja, ja. ja en nog steeds. Een, eigenlijk een jazzdrummer. Ja, eigenlijk wel. Hè. Nooit een rijbewijs gehad, maar hij had wel een Bentley. Oh ja, had geen hij geen rijbewijs? Nee, maar hij zat achterin zijn met de auto met chauffeur. Maar dan zat hij <laughs> af en toe in de Bentley... achterin een kopje thee te drinken. Oh, geweldig. Ja. <laughs> oh, wat goed. Zo is hij zijn smoel van de al. Prachtig, ja, de Rolling Stones. Elton John. Uh... Ja, ja, ja, Noem de, de, ze maar op, nou ja, Het gaat, is he? tegenwoordig, bedoeld het is, het is van alle tijden, hoor. Want, uh, uh, wat denk je, van uh, Amy Winehouse. Ja. Die is natuurlijk ook gesneuveld in, uh, in Tarnas. Amy Hosewayne. <laughs> ja. Die ja. sneuvelt in het harnas. En ja, uiteindelijk. Uh, weet ja. je wel, zo zijn er natuurlijk een hele hoop. Die, uh, die, die de weelde niet aankunnen. Nee, dat klopt. Ja, die, he, gaan, uh, die gaan vol aan de film. Die gaan vol aan de film, Frank. Ja. Hé, <laughs> hey, wat anders? De, de Rijlwinkel, ben je daar wel eens geweest? Nee, waar is dat? Dat is in Halterstraat 17A. Dat is een nieuwe... Uh, uh, de, de ruilwinkel van Sinkel heet het. Okay. En daar kan je met je spullen heen. En dan uh, denk je van... Uh, nou, ik heb een uh, leuk kopje koffie. Zonder koffie dan. Hè. Ja. En dan uh, ga je daar naartoe. En dan zeg je, die wil ik ruilen voor een, voor een melkbeker. Nou, dan kan dat. Maar wat is... Wat dus nou, dat het verdienmodel het. van die winkel dan? Nou, als je iets. Ik kom met een bolpen en ik wil een, een, een 65-inch TV. Ja, oké. Okay. Dus dan dan zeg maar, zeggen ze. Van wilt u iets bijbetalen? U iets dat bijbetalen. Hoeft, niet, maar... hoeft niet, maar het zou wel leuk zijn. <laughs> hoeft niet, maar dan krijgt u ook de televisie ja. niet natuurlijk. En precies, als het ja. niet geheel in verhouding is dan. Ja. Ja. Oh, op die manier. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, ja, dus, dat is, uh, als je... nou, verbaasde me sowieso dat heel veel, uh, uh, uh, zeker online bedrijven, uh, dat, je, dat je niet begrijpt waar ze nou geld aan verdienen. Nee, nee. En ja, heb je, nu zie... weer, je hebt nu weer een nieuw, uh, ik zie zoveel commercials op tv van, uh, hoe heet het ook weer, Vintage? Ja. Ja, geloof ik Vindt het? Vindt het app. Onvoorstelbaar. Ja, maar zie maar je geld te krijgen. Ik hoor zoveel verhalen van mensen die helemaal geld niet krijgen, die hun spulletjes netjes opsturen. Ja. Want daar hoor je ze niet over hoe dat dan werkt. Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar waar, waar, waar verdient die winkel, die vind, vind, vindt het nou ja. zijn geld aan? Nou, het is geen winkel, het is gewoon iemand die heeft een app erop geknald. Jawel, en... maar we denken dat het tv-commercial kost. Ja, ja. Het is hartstikke leuk, maar ja. eh, eh, tienduizenden, honderdduizenden gulden gaan er uh, ja, eh, ja, geen idee. Euro's, Euro's nee. in dit geval, hè? Euro's, ja. Euro's, Helaas. ja, gaan er doorheen, ja. ja. Ja, dat is, uh, dat is dan... Uh, ja, dat een... vraag je uit los van internetwinkels. Als ik hier dorp doorloop, denk ik ook... dan zie ik sommige winkels waarvan ik denk... hoe kunnen die mensen ja. bestaan? Ja. ja, bijzonder. En ik hoop natuurlijk dat al die mensen daar een fijn uit hebben... want er is niets gezelliger dan een uh, mooi gestoffeerd dorp... met uh, winkels en uh, wat dat betreft vind ik Haarlem altijd nog wel een uh, verademing. Ja. ja en... Die mensen die dus tegen de, de grote grootgrutters in... toch een eigen winkeltje openen... Ja. Met wat uh, specialiteiten, ja. op wat voor gebieden ook. Ik heb daar wel uh, altijd respect voor, moet ik zeggen. Ja. En het vergezelt het, het, vergezelligd, het stads, uh, stadsbeeld. Ja, dat klopt. En zo hoort het ook Frank. Zo hoort het G. Hé, hey, hé, hey, ben blij dat ik sta. <laughs> ja, ik heb de hele nacht gelegen. Oh, tien over uh, half negen. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Oh, Freedom. ZFM, dames en heren. Michael, dames en heren, hier bij ZFM. 8 uur 47 en 7 seconden. Freedom uit 1990 was het alweer. Ja. Ach, dat tijd vliegt als je lol hebt. Ja, zeker. He. Onvoorstelbaar, maar wel een, een vrolijk mopje, toch? Het is een vrolijk mopje en wat ook vrolijk tot vrolijkheid stemt... is dat de benzineprijzen iets dalen, hé? Ja, nu al... Ja, ze is wel iets. Ja, merk je ja, dat ook nooit zo snel? Want dat is natuurlijk nee. voor de overgrote deel belasting. En niet zozeer de olieprijs. Nee, ja. maar het leuke is dat die gaat sneller omhoog dan omlaag. Ja, ook ja. dat is. Uh, ja, ja <laughs> dat dan weer wel. Ja, en uh, ik heb uh, laatst vernomen dat uh, de parkeerplekken en de kosten in Amsterdam de duurste zijn op de wereld. Echt waar? Ja. Want het is 57 per uur. 57 per uur. Ja, ja boeventuigen. Ja. Ik was uh, van de week even in, uh, uh, in de Bijkorf. Ja, ja ik, ga, ik ga met de trein. En, uh, ja, wat dat ja, betreft, en ze jagen iedereen uit de auto natuurlijk. ja, en, nou ja dat uh, is ook het plan. Ja. En, okay. en uh, ja, dat Amsterdam is helemaal uh, van gek. Ja, maar als je ook die, die hele stopera volk ziet ook, jongen. Het is echt ja. wereldvreemd als het maar zijn kan. Ja. Die Rutger groot, Wassink, jongen, dat is een soort, die is net zo knettergek als die Frans uh, Timmer Frans. Frans Timmermans. Nee. <laughs> Frans Timmermans. Timmermans. Dat was een beetje geen stijl, geloof ik. Weet je, dus ja, vertel het maar. Ja, vertel het maar. Het, het is ja. echt uh, moeizaam. Ja, joh. Maar goed, we gaan het niet veranderen, G. We gaan en, het niet uh, veranderen, helemaal anders, Frank. Ook al zou je het vandaag niet zeggen. Het, is, het zit wel een mespuntje voorjaar in de lucht. Jawel, maar het is ook een mespuntje nat. Nattigheid alom. Ja, nattigheid alom. Oud-Hollandscheid ja. weer noemen we dat. En vorige week over nattigheid gesproken... zag ik de Koninginnenweg helemaal onder water staan. Ja, dat hoorde ik. En, en niet alleen de Koninginnenweg... maar ook de... las ik hier in de krant... in de... ons Zandvoorts... Maar de Halterstraat De Haltestraat, en dus een halte... aantal etablissementen. Ja. zo... On, onbekende wateroverlast. Ja. Ja. Ik vind het zo bijzonder. En voor de... Voor de uh, hoe heet het? Is deze regen van de afgelopen periode hartstikke goed voor de natuur... Want ja, dat is, wel, uh, dat, is, dat is wel een beetje. Dat wel. Ging dus bijna een beetje mis. Alleen niet voor het Zandvoortse grondwaterpeil. Maar dat heeft niet zozeer te maken met de regenval, denk ik. Als wel met de waterhuishouding. Ja. Uh, infrastructuur. Want ze hebben dat grote bassin gemaakt. Onder de Koninginnenweg, toch daar zo? Oh ja? ja. Oh, dat weet ik niet. Ja, dat is waar die, waar die nieuwbouw is. Tegenover de Maria school De voormalige ja. Mariaschool. Daar ja. waren ze nu die flatsen Daaronder op de kop. Dat dus richting. Uh, uh, plein. Daar zit een heel groot, uh, gigantisch waterbassin om okay. juist om dat allemaal op te vangen. Maar hoe, okay. of, hoe dat nou werkt en of de pompen wel of niet worden aangezet? Of ja, of, de, de vorige keer toen het overstroomd was, was hebben de pompen wel gewerkt. wel gewerkt Daar ja. okay. kwam gewoon te veel water binnen. Ja. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hey, wat anders, de Formule 1-teams gaan niet over het strand van Noordwijk naar Zandvoort. Dat hebben ze eigenlijk wel heel slim gedaan om dat af te blazen. Weet ja. je al, er komt zoveel weerstand tegen en dan ja. heb je weer een Punt. Uh, die, die, die, de firma Azijnzijker, die, uh, ja. Ja, die heeft dan weer een punt erbij. Ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Leven en laten leven. Waar maar ja, laten ik kan me wel voorstellen dat, dat op dit uh, soort dingen er wel een uh, soort, van, soort van weerstand is. Weet je wel. En dan moet je dan ook niet. Uh, je moet ook geen zout in de wonden gaan Nee, oké. Okay, nee, het is een slim uh, verstandig besluit. Verstandig besluit. Maar, en, de nou, men, en de mensen die, die, uh, die uh, uh, tegen waren hebben hebben natuurlijk ook wel een, een, een ja, het is wel een kern van waarheid, want uh, dit is al verzonnen op deze manier. Van uh, jongens, dit is een stiltegebied en ja, uh, ja, ja ik, kan me, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik had er geen moeite mee gehad als het wel zo was hoor, maar uh, nee, ik ook niet. Want ik heb begrepen dat het ook nog elektrische voertuigen waren, ja, waarmee ze over strand wilden, ja, dus ja, goed, maar ja. Hey, uh, nou, jazz in Zandvoort. Uh, zondag, uh, afgelopen zondag, uh, 8 maart, was Joke Bruis in de, in de. Hoe heet het? In de Krocht. Aha. En dat was geheel uitverkocht. Oh. Dus dat was. Uh, ja, die is populair hoor. Die kan goed zingen. Joke Bruis? Ja. De ex van Gerard C. Ja. Oh, wat goed. Ja, ik denk okay. daar niet licht over. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, zijn dat wel uh, mooie, mooie dingen, leuke dingen in ons dorp die. Uh, ja, die voor ons allemaal. Ja. Uh, vertier, 100% vertier 100% vertier, geen. Frank. Kijk eens even. Wat doen wij? We gaan muziek draaien. We gaan een, uh, een mopje. En een lekker, rustig. Mama's en de papa's. Mama's en de papa's. Heel goed, Frank. Dream a little dream. Star shining bright above.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 as can be Muziek hier bij ZFM. Zoals u dat gewend bent op de dinsdagmorgen, dames en heren. Het geluid van Zandvoort ZFM. Houd het uh, in de gaten en schrijf het in je agenda. Dinsdag en donderdag. Dinsdag met Frank Paardenkoper en donderdag met Gerloogman. Zo, dat is eruit. Maar dinsdag ook met Gerloogman, natuurlijk. Want ja, anders horen we helemaal niets. Anders horen we niks. Nee. En dan staat, staat alles stil. Nee. En dat willen we ook niet. Dat willen ik, we zeker niet, G. Ik, ik ben degene die aan de knoppen draait. Dus ja, dat is dan uh, niet... Uh, ja. uh, dat, moet je wel, dat moet wel gebeuren. Ja. ja, zeker. Ja, ik begrijp het net zo goed als jij. Heb jij nog nieuws, Frank? Nou, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, niet, G. Nee? Maar uh, buiten het feit dat er uh, flink wordt uh, getimmerd in Noord... en de loodsen die verrijzen uh, uit het zand... Grote, betonnen, een ja, soort prefab-verhaal, goed deels. Ja. Maar je ziet dan toch hoe snel het kan gaan om tegenwoordig zo'n gebouw neer te zetten. Nou, hè? En uh, ze zijn druk bezig met de fundering van het uh, op handen zijnde flatgebouw. Dus uh, er gebeurt iets uh, in Noord. En ik heb begrepen ook dat de gemeente... die wil uh, al die voertuigen die daar nutteloos geparkeerd lijken te staan... maanden achtereen Ook een beetje gaan opschonen daar de straten. Dus uh, ja, er wordt uh, flink aan de weg getimmerd. Heel goed. Wist jij dat in 1959 er een, uh, een wereldkampioenschap uh, wielrennen in Zandvoort is geweest? In 1959? Ja, nee. ja. wereldkampioenschappen. wereldkampioenschappen. Wedstrijden in Zandvoort. Nee. Ja. Grappig, hè? Nee, en, maar hoe, staat er nog iets bij van het uh, toenmalige parcours? Of... Ja, dat liep, uh, even kijken, een deel over het circuit, geloof ik. En uh, over de boulevard en over uh, weet ik veel. Oh, grappig. Dat was echt een wereld... Uh, ja. Een van wereldformaat. Okay. Goed hè? Ja. En dat krijgen we natuurlijk nu weer. Dat met, uh, we nu weer ja. met de Grand Prix. Ja. En uh, ik zal even vertellen hoe lang dat nog gaat duren, Frank. Want ik heb een, uh, ik heb een tellertje in mijn telefoon Leuk zitten. Het uh, duurt nog uh, 54 <laughs> dagen voor de GP van Zandvoort van start gaat. Dat en dan. Is mooi. Eigenlijk nog 52, want uh, het begint natuurlijk al op uh, vrijdag. Ja. En. Uh, nou, uh, en de, de, Melbourne is natuurlijk komend weekend. Komend weekend dan? Is de ja, eerste is eigenlijk de aftrap van het nieuwe seizoen. Ja, aftrap het ja. nieuw het nieuwe seizoen. Uh, er gaan er een aantal... Uh, uh, China gaat niet door, die is afgelast. Oh. Uh, Bahrein is, uh, uh, wordt wel verreden, maar zonder publiek. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat zijn dan uh, de consequenties van het coronavirus... wat uh, onze, uh, uh, onze, onze planeet uh, ja, thijstert, kan ja. je wel zeggen. Ja. Maar in, in China wordt het al, uh, loopt het al minder, hè? Ja, het schijnt een beetje over het hoogtepunt heen te zijn. Precies. gelukkig. Ja. ja, dat heeft een mega-impact op, op het toerisme. En, uh, nou, Eigenlijk op alles. Op de beurzen. En, ja, ja. De, de KLM heeft al uh, 16.000 stoeltjes uh, in je ook zien opgaan. Ja. Dus uh, ja, en Lufthansa die heeft... Uh, Backup van de staat aangevraagd in deze zware tijden. Wie? Dus uh, Lufthansa. Oh, ja? Dus, uh, ja, er gebeurt wat in het luchtvaartland natuurlijk. En dit, nou ja, even als met de pensioenfondsen en wat je al terecht opmerkte. Het heeft een effect op ons uh, allemaal. Ja, nou ja, Frank, uh, dat uh, is. Uh, ja, we doen er niks aan. Ja, we doen er helemaal niets aan. Uh, wie er wel wat aan doet altijd is uh, de, de babbelwagen. Onder de bezielende leiding van uh, Marcel Meijer. Onze dorpsgenoot die zich altijd inzet voor uh, het in leven houden van Zandvoorts uh, cultureel erfgoed. Met een prachtige presentatie dit keer in de, in de protestantse kerk volgens mij. normaliter in Hotel Faber. Ja. En dan uh, heb je daar een presentatie door Marcel Meijer uh, en, uh, van oude Zandvoortse beelden. Ik vind het helemaal geweldig. Vorige week hebben we even zitten kijken hier in de studio... Naar het beelden van het uh, Bouwers Palace in aanbouw. Oh ja. En uh, nou ja, dat is toch prachtig. Ja, leuk hè. Op YouTube kan je heel veel dingen terugvinden, ook van Zandvoort. Ja, weet ik ja. Echt geweldig. Ja. Leuk om te zien. Ja. Absoluut, absoluut. Dus uh, nou zo in ons uh, dorp. Nou Frank, we krijgen zo uh, nieuws uh, weer in verkeer. En uh, daarna zijn we weer terug uh, bij ZFM tot, uh, tot tien uur. De wakkere toch. knapen Gerloogman, Frank Paardenkoper, ja, dames en heren. En ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Stukje Sting nog. My hoor maar, hoor maar, hoor maar.